Dit is Jeroen aan met het NOS-journaal. In het overgrote deel van de lidstaten van de Europese Unie... zijn vandaag de verkiezingen voor het Europees Parlement. Vanaf 11 uur vanavond, als de laatste stemlokalen in Italië zijn gesloten... mogen de uitslagen bekend worden gemaakt. En dan zullen ook de stemmen bekend worden van zes lidstaten... waar al is gestemd, waaronder Nederland. Vandaag zijn de twee invloedrijkste landen... binnen het Europese blok aan de beurt, Duitsland en Frankrijk. De Israëlische premier Netanjahu noemt de aanslag in Brussel het resultaat van de anti-Israëlische stemming in Europa. Bij de schietpartij in het Joods Museum vielen gistermiddag drie doden. Volgens Netanjahu doen in Europa allerlei verhalen en verzinsels de ronde die burgers opzetten tegen de Joden en de Joodse staat. De enige verdachte die na de schietpartij werd gearresteerd, is vrijgelaten. Hij wordt nu alleen nog als getuige in de zaak beschouwd. Klanten van banken moeten voorlopig geen Internet Explorer gebruiken bij het internetbankieren, dat zegt Betaalvereniging Nederland. Een woordvoerder van deze vereniging, die samenwerkt met banken en betaalinstellingen, zei in het tv-programma Cassa dat klanten veiligheidshalve een andere browser moeten gebruiken tot Internet Explorer is aangepast. De man die gisteren in Californië vanuit een rijdende auto zes mensen doodschoot, heeft zichzelf na een achtervolging doodgeschoten heeft de politie van Santa Barbara gemeld op een persconferentie. De 22-jarige schutter had het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. De politie maakte ook bekend dat de dader drie handwapens in bezit had... die allemaal op zijn naam stonden geregistreerd. Het landelijk platform GGZ luidt een noodklok over lange wachtlijsten... voor psychiaters en GGZ-instellingen. De wachttijd zal oplopen tot meer dan een half jaar. Platform GGZ wijst erop dat de maximale... Wachttijd 4 tot 7 weken is en dat zorgverzekeraars verplicht zijn om naar alternatieven te zoeken als cliënten langer moeten wachten. Het platform zegt dat verzekeraars dat niet altijd doen. Het weer in de ochtend eerst volop zon. In de loop van de middag komt er meer bewolking vanuit het zuiden, maar het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Fourna. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files en er zijn geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens op snelheid wordt gecontroleerd, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden. Tot zover zo de verkeersinformatie.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 a friend. Keep it this thorough. Mm. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM oh, Text TV op kanaal 45. Oh,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 Doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart van me en al liefst uit Londen.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 En de me casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix Casser la voix, voix. Je peux plus croire Tout ce qui est marqué sur les murs Je peux plus voir Allez les autres, même en Dieu Je suis pas là Les hantées vous manquaient Et le temps qui se perd Entre tes jeunes usés et les vieux qui espèrent Et ces flashs qui arrivent à la télé chaque jour En de plan, de l'amour, en de soumis honteux, qu'on oublie devant sa glace, en disant je suis dégueu, je suis pas... Ça envie de rentrer tout seul Si ce soir Ça envie de rentrer chez moi Tout ce soir Ça envie de fermer ma gueule Tout ce soir Hey ce soir qui en de me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 from platform one.